Drones. Het gebouw stond leeg en er zijn geen slachtoffers. Er werden acht drones onderschept. We doen alles wat nodig is om onze veiligheid te beschermen, zeggen de Saudis. Een vakbond FNV heeft een meldpunt opgezet voor slachtoffers van het giftige UF-isolatieschuim. Daar zit hide in. Dat is kankerverwekkend als je er lang aan wordt blootgesteld. Het schuim is gebruikt om spouwmuren te isoleren. Uit zeker zeven plaatsen zijn meldingen van mensen die er ziek van zijn geworden. Veronica weerlocht is vrij zonnig met in het noorden ook wat bewolking. Er staat dat een zwakke tot matige noordwind. En het wordt 9 tot 18 graden. Zo. Kijken of het over een uur nog een paar graden warmer is. Ik heb dat het idee is. dat het alleen maar warmer wordt. Uh, dan Veronica Verkeer door Flitsmeister met de drie files. File op de A7 groningen Heerenveen Tussen Marem en Friespalen Palen vijf minuten extra door een auto met pech. A12 richting Duitsland, zeven minuten extra voor de grens. En ook via de A37, negen minuten extra voor de grens. Maar dan pik je wel deze nog even mee.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 Natuurlijk rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw. Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse soir en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor mij 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.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 I can't stop them. de Stop 520 Actieweek. Ja, en deze kenstap, de feeling van Justin Timberlake... die zou daar zeker niet in uh, misstaan. Dat zou een uh, goed liedje zijn voor de Radio Veronica Stop 520. Een lijst die we samen maken met uh, onze vrienden van War Child. Want uh, anno 2026 groeide nog uh, steeds 520 miljoen... ik zeg miljoen... kinderen op in oorlog... En misschien komen daar uh, nog wel wat uh, bij ook... met uh, alle events die uh, het afgelopen weekend uh, hebben plaatsgevonden. Uh, wij proberen een stukje positiviteit de wereld in te slingeren... met uh, liedjes waar je kracht van krijgt, liedjes waar je blij van wordt. En die kun je allemaal aandragen voor de Radio Veronica Stop 520. En uh, die gaan we dan deze week al een beetje gewoon zo links en rechts laten horen. Van de volgende week zenden we uh, vanaf woensdag uit... Uh, vanaf Utrecht Centraal, vanuit een bed. Want het is allemaal geen uh, ver-van-je-bed-show. En dan die week daarna is echt de Radio Veronica's top stop 520. Maar nu zijn we vooral bezig met het uh, ja, verzamelen van zoveel mogelijk leuke liedjes. En Mark Strongs uit Leeuwarden die heeft ook een liedje aangedragen. Hij zegt, hé hey Sander, een liedje waar ik altijd heel blij van word is Inner City met Good Life. En dat uh, wens ik kinderen in oorlogsgebieden natuurlijk ook toe. Een goed leven zonder angst voor oorlog. Dat is een mooie gedachte Mark Strongs, dankjewel. Inner City is voor jou 2. To a place I know you wanna go It's a good life I've hurt, I've cried And way too much to drink But I won't let my life drown In that old kitchen sink samen met Maal Smit. Een lekkere combinatie. Blink twice. Flies, don't blink twice. Tijd voor de crypto. De Radio Crypto. Kun jij uh, middels deze cryptische omschrijving raden wat ik zo meteen ga draaien op Radio Veronica? Ik zou het uh, knap vinden vandaag. Vandaag heeft hij iets te maken met uh, stijlfiguren. En voor de mensen ja, die het vak Nederlands al een tijdje hebben laten vallen of hebben afgerond. Ik zal even wat stijlfiguren met je doornemen. Dan... Um, nou ja, dan weet je een beetje waar je het in moet zoeken. Een stelfiguur zou bijvoorbeeld een understatement kunnen zijn... of een hyperbol, of een vergelijking of een metafoor. Maar bijvoorbeeld ook sarcasme is ook een stelfiguur. Oké, okay. onthoud dat even voor de volgende opgave. Want dit stelfiguur is in dit liedje weinig te bekennen. Dus dit stelfiguur is in dit liedje weinig te bekennen. Heb jij enig idee waarover dit zou kunnen gaan... Tuur het even door via een Veronica WhatsApp-bericht. Succes! Radio.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 Deze week in de bonus, alle Vivera, 1 plus 1 gratis. Alle Koninex, Cotan en Key, 2 plus 1 gratis. Alle Starbucks capsules voor Nespresso 10 stuks, 3 plus 2 gratis. En alle Amerikdiepvries maaltijden, 1 plus 1 gratis. De meest en de beste dat aanbiedingen. lekkere van Albert Heijn. Innovatie, dat moet je zelf ervaren.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 Veronica verkeert door Flitsmeister. File op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Nieuw-Venep en het Ringvaart-aquaduct. Negen minuten extra en rij je op de A37 richting Duitsland... dan doe je er zeven minuten langer over richting de grens of in ieder geval om de grens over te komen. De rest van de files en Flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Het is 2 over één. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Sander Hoogendoorn. Met de beste muziek aller tijden.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 This is where I went to school Most of the time had better things to do Criminal records says a broken twice I must have done it half a dozen times I oh, wonder if it's too late Should I go back and try to graduate Last better now than it was back then If I was them I wouldn't let me Voel mijn gezicht ook al niet meer. Kan iemand om dat dokter bellen? Bijna weekend. Side One hoor je bij Radio Veronica. Wat fun. Uh, tijd voor de oplossing van de Radio Crypto. De Radio Crypto. Er wel veel binnen via de Veronica App. Zoveel berichtjes, dank je wel daarvoor. Maar dat hij uh, toch wel aan de pittige kant is vandaag. Kelly die zegt dat hij is lastig vandaag, Sander. En uh, Bert die zegt hij is pittig vandaag. Ja. Gisteren was maandag, gisteren makkie. Vandaag uh, lekker aan de bakkie. René die uh, zegt uh, ook oh, dit appje was niet voor jullie bedoeld. Even tussen, wat te studeren. Oh, hij heeft een mop gestuurd. Oh, nee, ja. leuk. Moet hem me even meepakken, toch? Vraagt een Nederlander aan een Belg, hoe kom ik aan de overkant van de gracht? Vraagt een Nederlander aan een Belg, hoe kom ik aan de overkant van de gracht? Zegt die Belg, ja, daar ben je al. Ja. Ik snap dat hij niet voor ons bedoeld was, nee. Hmm. Even herpakken. Oh ja, de crypto. Radio Crypto. Dit stelfiguur is in dit liedje weinig te bekennen. Een stelfiguur dat is uh, ja, zoiets als een uh, sarcasme of uh, ja, een anafoor. Uh, ironie, understatement, hyperbol. Uh, zei ik daar ironie? Ja, dit stelfiguur is in dit liedje weinig te bekennen. Het liedje heet dan wel ironic, maar uh, er zit weinig ironie in dit liedje. Luister maar. Alanis Morissette bij Veronica.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 Ontdek hoe op KPN.com/slash slimmerwerken. KPN voor een beter werkend Nederland. Even shitsen, even ontbijten, even sparen. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 ceo pads twee zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt.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 Check jouw aanbod op delta.nl. Delta. Aan alles gedacht. 18 plus, speel bewust. Ja! Echt serieus? Zo, oh, zo, zo, zo, wat een geld. Even duizend tot Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Iedereen gaat uitgebreid lunchen. Maar jij schaft snel in de keten.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 Ben jij de volgende Postcode loterij winnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speelbewust. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel Webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Het uh, zijn de hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, uh, hebben, hebben, hebben weken bij Kruidval.